Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de oost-Taiwanese stad Hualin is een hotel ingestort na een zware aardbeving. Het is nog onbekend of daarbij slachtoffers zijn gevallen. De aardbeving had een kracht van 6,4 en vond relatief dicht bij het aardoppervlak plaats op zo'n 1 kilometer diepte. Het epicentrum ligt 21 kilometer ten noordoosten van Hualin. Op foto's op sociale media is te zien dat de schade in de stad groot is. Op de aandelenbeurzen waren vandaag opnieuw stevige koersverliezen te zien. De AIX verloor 3 procent en sloot op 526 punten. Het verlies van de Amsterdamse beurs is in drie handelsdagen opgelopen naar 6 procent. De verliezen op de andere Europese beurzen waren 2 à 2,5 De dalingen worden gezien als een correctie... op de al maar stijgende aandelenkoersen van de afgelopen jaren. De Dow Jones verloor gisteren meer dan 4,5 De beurs op Wall Street is vandaag weer geopend met verliezen maar herstelde daarna weer naar de slotstand van gisteren. Minister van Financiën Hoekstra wil vandaag nog een gesprek met ABN AMRO. Hij wil een toelichting op het verrassende vertrek... van president-commissaris Olga Zoutendijk, zei hij bij RTL Z. Zoutendijk was de belangrijkste toezichthouder van de bank. Ze moet weg vanwege haar manier van leiding geven. De Nederlandse staat heeft nog 56 van de aandelen ABN AMRO in bezit... en is daarom nog nauw bij het wel en wee van de bank betrokken. Oekstra zegt dat hij gisteren is geïnformeerd over het vertrek van Zoutendijk. De politie heeft in Tilburg de landelijke penningmeester van Motorclub Satoudara gearresteerd. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In zijn huis heeft de politie de administratie in beslag genomen. Tegelijkertijd is in Tilburg ook de penningmeester van de afdeling Eindhoven van de Motorclub aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Afgelopen weekend werd in Oostenrijk een van de oprichters van Satoudara aangehouden. Het weer vannacht ligt het op matige vorst. Land kan het min acht worden. Morgen droog en veel zon. Overdag wordt het hooguit 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUWE verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Alleen rond Utrecht staan her en der nog wat files. Zoals op de A27 naar Breda. Langzaam rijden tussen Everdingen en Noorderloos, 5 kilometer. Een stukje verderop tussen Noorderloos en de brug bij Gorkem nog eens 3. Bij elkaar zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het levert niet heel veel file op, maar toch 2 kilometer tussen de Afrit Den Dolder en knooppunt Rijns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 Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl. Slecht weer is mooi weer. Nu, stil opmerken als de Noordvees en Patagonia. Bij Bever en op Bever.nl. Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: managementboek.nl. Goeie zaak. Die mini-club Business Edition.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 VPRO Helemaal niets moesten ze meer hebben van Europa. De jongelui in Sarajevo die we daar vorig jaar spraken. Vergeten en verraden voelden ze zich. En ze hadden geen idee meer welke kant ze wel op moesten. Bureau Buitenland Met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, die Balkanjongeren waren echt helemaal klaar met ons. Gaat dat veranderen nu de Europese Commissie... een nieuwe strategie voor de Balkan heeft gepresenteerd? Waarin opnieuw het perspectief op het lidmaatschap van de EU gloort. En hoe realistisch is dat, gezien de stemming in Europa over verdere uitbreiding? Dat zometeen en de vraag of illegale goudwinning in Colombia... wel zo slecht is als de algemene opinie dat wil. Met iemand die ervan dichtbij onderzoek naar deed. Allemaal in het komende half uur Bureau Buitenland. Maar eerst dus nieuws uit Brussel vanmiddag. De Europese Commissie lanceerde een ambitieus plan. Na jaren gaat het weer over uitbreiding van de Unie. In de gloednieuwe strategie voor de Balkan staat dat Servië en Montenegro al in 2025 de eerste nieuwe lidstaten zouden kunnen zijn. En ook Albanië, Macedonië, Montenegro, Kosovo en Bosnië wordt toetreding in het vooruitzicht gesteld. Als ze tenminste aan een hele lijst voorwaarden voldoen. In Brussel zit correspondent Tijn CD. Goedenavond, Tijn. Goedenavond. Waarom komt de Europese Commissie nu met dit plan? Nou, allereerst omdat uh, sinds uh, een paar weken Bulgarije het roelerende EU-voorzitterschap heeft. Dat uh, mag je dan een half jaar doen, hè. En uh, Bulgarije, zelf een Balkanland, mm. uh, die wil uh, hier echt een speerpunt van maken. Dit is echt hun dingetje, hun uh, buurlanden, de Balkan er ook bij. Dus dat uh, ja, is echt een hele belangrijke motivatie. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk al een paar weken een beetje ja, balkanfestival in Brussel. We mm. hebben het er nooit over de politici hebben het er nooit over en plots door het Bulgaarse voorzitterschap en hun obsessie met de Balkan... heeft iedereen het erover. En natuurlijk lag dit al een beetje in de la. De commissie worstelt natuurlijk al jaren met dat Balkan-dossier. En plots is er dus dit enorme ja, optimistische rapport. Ja, een rapport waarin dus inderdaad, wat ik zei... dat perspectief voor Servië en Montenegro geschetst wordt... op lidmaatschap in 2025. Maar de andere vier landen uh, mogelijk daarna. Maar er moet wel aan heel veel voorwaarden voldaan worden, hè? Uh, nogal, ja, dat staat volgens mij ook ergens in het rapport, ik uh, zit ja, even te zoeken, ik heb het ergens, ergens genoteerd, maar in ieder geval komt erop op neer dat... In de conditie waarin ze nu verkeren, uh, uh, komen ze er helemaal niet bij. Nee. Dus dan moet je wel even goed lezen. En toch wordt er geschermd met zo'n datum als 2025. Voor die eerste twee dus, Servië en Montenegro. Die ja. andere vier die krijgen nog helemaal geen datum. Nee. Dus eigenlijk is het exact dezelfde onzekerheid over al die voorwaarden... waar we natuurlijk al jarenlang op hameren. Uh, je kent ze inmiddels allemaal. Eerlijke rechtspraak, uh, ja. hervormingen, aanpak van corruptie. En ga ze maar door. Geen ruzie met elkaar onderling. Maken, Precies. Al dat laatste is op de, de Balkan. Kan, nee, dat laatste is ja, op de Balkan met name natuurlijk ook, ook corruptie en rechtsstaat, die andere dingen, maar dat, dat laatste is met name een probleem. Hè. Het hele verzoeningsproces na de oorlog is eigenlijk in zijn kinderschoenen uh, blijven steken. Ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is in zijn schoenen blijven steken. Dat komt omdat diezelfde in de oorlog al opgestane uh, politieke elite, diezelfde oorlogscorrupte politieke elite mm. daarna een beetje is doorgegaan aan de macht is, tot woede natuurlijk van de jongeren. Maar je zou ook kunnen zeggen, al die zaken zijn er nog steeds juist net door. De EU. Ja. Doordat de EU eigenlijk de laatste jaren vooral zei. Hey, op de Balkan, hou je vooral een beetje rustig, eh, dan komt alles goed. Val ons vooral niet lastig. We sturen af en toe een leuke gezant, stuur af en toe een leuk voortgangsrapportje. Maar val ons niet lastig, want niemand wil op dit moment nog verder uitbreiden. Zeker ja. een land als Nederland niet. Ja, je zou kunnen zeggen, waar je nu staat, dan kun je wel met zo'n prachtig rapport vandaag komen. Maar de onderliggende waarde daarvan is natuurlijk niet heel. Want de situatie is hetzelfde, en daar heeft de... Dus de EU met dat beleid zelf ook een beetje de hand in. Ja, maar goed, je zegt dat. Hè. Zeker een land als Nederland wil dat niet. Maar dat geldt voor, voor veel meer landen, vooral in het noorden van Europa. Maar ook een land als Spanje bijvoorbeeld is. Moordekens tegen het erkennen van Kosovo. Nou, allemaal, allemaal voetangels en klemmen. Hoe realistisch is dit plan dan? En maak je, loop je niet het risico dat je het probleem nog groter maakt... door weer een perspectief te stellen, te zetten wat weer niet gehaald wordt... en de teleurstelling alleen maar groter wordt? Ja, dat laatste, poeh, dat, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ja, laten we eerst even kijken daar, waar mikken ze nu allemaal op. Hè? Laten we er eigenlijk even vier thema's uithalen. Dat klinkt heel mooi. Decentralisatie. Dat stelt het rapport voorop. Dat betekent dat in die landen uh, dat, uh, ja, zeg maar, de politieke klasse moet meer aan de lokale uh, besturen. In de provincies, in de gemeentes het overlaten. Hm. Eigenlijk moet je daar gewoon lezen. Hé hey jongens hou eens even op met die top-down corrupte elite... vanuit Belgrado, vanuit Precies. Sarajevo. Maar het zijn mooie woorden. Dan gaat het over regionale samenwerking. Dat klinkt natuurlijk ook heel mooi. Ga met elkaar samenwerken. Dan komt die verzoening hè, tussen Servië en mm -hmm. Kosovo. Ik noem maar wat. Komt vanzelf. Maar eigenlijk moet je daar ook tussen de regels doorlezen... Hey, Los het vooral lekker onderling op. En dan, ja, dan kom je bij, bij het belangrijke natuurlijk hervorming en de aanpak van corruptie. Nou Daar juist net zijn wel de laatste jaren hele concrete projecten opgezet. Er zijn mensen die daar veel verstand van hebben vanuit Brussel. Die daar jarenlang meedraaien op projecten. Het is niet te doen. Je mm. staat erbij en je kijkt ernaar. Mm. Dus ja, antwoord op je vraag is het geloofwaardig. Zoals het rapport trouwens ook heet. Hè, een geloofwaardig uh, perspectief. Ja, vooralsnog is het niet geloofwaardig. Nee. Goed, laten we heel even luisteren. Jij was vorig jaar voor ons in Sarajevo. U maakte een reportage over het, precies waar we het eerder over hadden. Die jongeren die zo teleurgesteld zijn in Europa. En in hun eigen politici die door Europa gesteund worden. Je sprak met de oprichter van het War Childhood Museum. Ik met hundreds of people who belong to this generation of war children from Bosnia, uh, as I belong to. je hebt dit museum opgericht. Het is jouw eigen initiatief. Hoe zou je zeg maar, de, de huidige situatie van deze generatie omschrijven in Bosnië? The situation is not good. People are not optimistic. Many of them are leaving the country. Even those with some good salaries and good jobs, they're leaving to Germany or to other Western European countries. Misschien missen ze ook wat zo meteen, want Bosnië is. Nu wel officieel een EU kandidaat. I don't know what it is, but it sometimes it even sounds funny, you know. Toetreden tot de Europese Unie. Het klinkt bijna lachwekkend, zegt Jasminko, die begrip heeft voor veel van zijn generatiegenoten. De jongeren die massaal Bosnië verlaten en hun geluk elders zoeken. Wij zien hoe onze politici de bureaucraten naar de mond praten. Maar er tegelijk alles aan doen om Bosnië te disqualificeren. Of course, when they talk to EU-representatives, they always pretend that they are pro-EU. That they are doing everything they can. But uh, in reality, they do everything they can to stack the country, to stop this process. Ja. Nou ja, het probleem in een notendop, zoals jij het net schetste. Maar aan de andere kant, met deze stemming op de Balkan voor de generatie die de toekomst moet gaan bepalen. dan kan Europa toch ook niet toe blijven kijken. Dan is dit misschien toch wel een soort boost voor een ontwikkeling die heel erg nodig is? Zeker. Uh, kijk, je hoort het cynisme in de, in de stem van deze jongen. Hè? Niet mm. de eerste, de beste, een slimme vent. Uh, natuurlijk uh, is dat ook een oproep. Uh, Europa hou op met dit toch ja, wat, wat cynische beleid. Dus als Europa nu serieus is... Met ook dat rapport van vandaag, dan zul je deze jongen die je net hoorde heel erg blij maken. Maar je meent dan alles, het wantrouwen is natuurlijk groot. Al zo'n ruim twintig jaar worden er beloftes gedaan. Is er een Balkanbeleid? Maar ondertussen gaan de corrupte elites in die, in die hoofdsteden gewoon door. Uh, en ondertussen zie je ook de enorme brain drain. Zou dit rapport, ja, dit soort jongens overtuigen, uh, ja, als Europese Commissie, als de Europese Unie echt serieus is. Hmm. En daarmee uh, heeft ze dus vandaag, wat mij betreft ja, best wel een mooi rapport uh, gebracht, maar ook een enorm uh, politiek risico genomen. Ja. Want uh, de valse hoop kennen ze al, maar nu wordt er dus weer hoop Gevestigd. Ja, en dit keer kun je dat toch echt niet weer uh, ja, laten, nee. laten omslaan in valse hoop. Want dan heb je echt de pop aan het dansen in, ja, die, in die landen. Terwijl je net zei: nou ja, dat perspectief is eigenlijk helemaal niet zo goed. Want ja, er is zoveel weerstand tegen weer een uitbreiding. En we, we, we hebben al ja. uh, een, een beetje spijt van de snelheid waarmee dat de vorige keer gegaan is. Wat is het risico als dit, als dit weer fout gaat of uh, als het gewoon blijft ja. hangen? Welke kant gaan die jongeren op? Nou, dat is de, de, de vraag. Want dan kom je bij ook de vraag die in Den Haag bijvoorbeeld ook op tafel zou moeten worden gelegd. Zijn we voorzichtig en hebben we er allemaal geen zin meer in? Want er zijn allemaal corrupte broeders daar op de balkan. Of als we ze niet toelaten, nemen we dan een veiligheidsrisico. En ja. dat wordt een beetje de issue hè, op de Balkan. Kijk, die jongeren die kunnen zeer woedend gaan worden. Je kunt protesten en relletjes krijgen, dat is één ding. Maar ondertussen zie je ook zeg maar, een geopolitiek, defensief... een veiligheidsvraagstuk opdoemen op de Balkan. En dat is natuurlijk de groeiende invloed van Rusland... zeker in de Servische Republiek in Bosnië... en ook de invloed van turk en uh, Arabische landen die heel erg uh, hm. veel aan het investeren zijn in, uh, in landen als hm. Bosnië. En ja, dat willen we ook weer niet laten gebeuren. Dus het zou eigenlijk best wel mooi zijn voor de jongeren... dat dat veiligheidsperspectief, dat geopolitieke motief voor West-Europa, voor Nederland... die er helemaal geen zin in heeft, toch misschien de doorslag gaat, geven, uh, gaat, gaat krijgen. Dankjewel, je wel, Welkom bij de presidential podcast van NRC Handelsblad... en VPRO's Bureau Buitenland. Was made for you and me. Ja, er is namelijk weer een nieuwe presidential podcast... met NRC-correspondent Guus Valk... neem ik daarin het veelbesproken Republikeinse FBI-memo door... waarmee zou moeten aangetoond worden dat er een complot gaande is... tegen de president die deze zienswijze zelf inmiddels heeft omarmd. Grote vraag is nu of de president achter speciaal aanklager Robert Mueller... in het Rusland-onderzoek aangaat of achter zijn eigen onderminister van Justitie, Rod Rosenstein... verantwoordelijk voor dat onderzoek. In dat geval, zegt Us Valk, is er sprake van een constitutionele, constitutionele crisis. En ik vroeg wat dat dan betekent. Ja, dat betekent eigenlijk een breuk in de oude constellatie zoals, zoals we Washington kennen. Namelijk een breuk tussen uh, de president, ja, de administratie, de, de, de kantoor van de president... en de inlichtingendiensten en misschien ook wel de politieke wereld. Dat zal een totale vertrouwensbreuk betekenen hier in, uh, in Washington. Tussen aan de ene kant de inlichtingendiensten, een groot deel ja, van de politieke wereld. In ieder geval de democraten, maar toch ook wel een hoop republikeinen. En aan de andere kant uh, Trump, die bereidt lijkt, maar we moeten er voorzichtig in zijn... Ja, we die weten het niet, lijkt nee. om heel ver te gaan... in het hmm. kantstellen van dit Rusland-onderzoek. Ja. Dat heeft los van... wat er nou precies bij die verkiezing is gebeurd... natuurlijk ook een heleboel andere draadjes... die heel bedreigend zijn voor Trump. Ik noem even zijn vastgoedswereld. Ja. Ik noem uh, wat dus. er allemaal... Uh, na de verkiezing is gebeurd... met het ontslag van, uh, van James Comey... de toenmalige FBI-directeur. Um, uh, het gedoe rondom Jeff Sessions, noem het allemaal maar op. Wat we allemaal weten nog. En... Uh, dat wordt natuurlijk wel een bedreiging. Dus de vraag wordt heel erg. Hoe ver is Trump bereid te gaan uh. om zichzelf te beschermen? Is hij bereid om zo'n soort crisis uh, in gang uh. te zetten? Uh. Of schikt hij daar uiteindelijk voor terug? Dat uh. is uiteindelijk de grote vraag waar we die, uh. ja, wat het antwoord nog niet op weten. Al dus Guus Valk in onze presidential podcast te downloaden... via bijvoorbeeld iTunes en Stitcher... maar ook te beluisteren op onze website vpuro.nl slash bureau buitenland. En inmiddels, vrijdag worden de Spelen geopend... Wereldreizend, wereldleiders reizen af naar Pyeongchang... voor de opening daar, af, uh, van die winterspelen. De grens over gaan wij naar het Noord-Koreaanse Pyongyang. Er is continu, ook overdag, uh, door die luidsprekers die door de hele stad staan, is er uh, gewoon propaganda te horen... Ze hebben daar draadradio, dus elk huis is aangesloten aan een, aan een radionetwerk. Daar komt ook het propagandakanaal uit, dus dat hoor je. Alleen je kan het niet uitzetten, je kan het alleen maar zachter zetten. Dus je, je zit eraan vast. Overal door die stad hangen luidsprekers. En om de paar uur is dit deuntje te horen. Als een soort van dagafsluiting. Het is een ja, op elektronische muziek gezet uh, fragment uit een revolutionaire opera. En die opera is genaamd True Daughter of the Revolution. En daar is een, een klein stukje, een klein fragmentje uit. En daar wordt ja, de leider bezongen. Dear General, Where Are You? Dat is het, dat is het muziekje. Als je daaronder zo'n luidspreker staat waar ik die muziek heb opgenomen, dan hoor je al dat ze een band echt letterlijk aanklikken met een enorme bron erin. En dan uh, knalt het uh, de decibellen de lucht in. En vanavond is het heel erg stil en heel erg donker. En het enige wat altijd verlicht blijft zijn de portretten van de leiders. Dus welk moment ook, als de elektriciteit uitvalt, hebben ze daar generatoren voor. Dat blijft altijd, altijd verlicht. Fotograaf Edo Hartman. Zijn foto's en video-installatie uit Noord-Korea zijn op dit moment te zien in Huis Marseille in Amsterdam. En die laatste klanken kwamen uit het onsterfelijk klassieke meesterwerk van de grote leider Kim Jong Il. Bureau Buitenland. met Chris Keijne. Tot slot van deze uitzending. Informele mijnbouw zorgt wereldwijd voor destructie van landschappen, vaak oerwouden. Maar voor de ontwikkeling van de dorpen en de families in die omgevingen... blijkt het, va blijkt het vaak ook heel positief. Dat althans ondervond antropoloog Jesse Jonkman... die hierop hoopt te promoveren op het onderzoek... wat hij daar in Colombia deed aan de Vrije Universiteit. Hij trok een jaar lang op met informele gouddelvers in het Colombiaanse oerwoud. En nu is hij hier in de studio. Goedenavond, Jesse. Goedenavond. Um, ja, je bent nog geen week terug een jaar weg geweest, waarvan de helft in, in de jungle... in de West-Colombiaanse provincie Choco. Ja, klopt, um, departement. Kan je even beschrijven wat voor gebied dat is? Uh, ja, uh, Choco is een uh, arme regio in Colombia... Uh, de armste regio volgens de, de statistieken van Danen. Het, uh, het Nationale Statistieke uh, Programma. Hmm. Um, um, de regio wordt vooral bewoond door Afro-Colombianen. Uh, afkomst, afkomst, Afrika, ja, de zwarte, slaven. Zwarte Colombianen. Tot slaafgemaakten. Uh, inderdaad, ja. en die zijn naar die regio inderdaad gebracht als slaven om in uh, de mijnen te werken. En dan gaat het om alluviale mijnbouw. Dus in de rivier met een pan. Uh, naar goud delven. En dat is eigenlijk altijd de economie geweest van Chico. Traditioneel zijn ze daarvoor naar die regio gebracht. Klopt. Om goud te zoeken. Ja. Nou, nou uh, is er veel sprake van illegale mijnbouw daar uh, in die streek. Daarbij krijgen wij meteen uh, het beeld van een soort Sodom en Gomorrah. We zien misschien hele oude westerns voor ons. Ja. Maar uh, drugs, prostitutie, heel veel criminelen. Klopt dat? Um, nou, allereerst wil ik even duidelijk... Ik, ik, ik spreek zelf nooit over illegale mijnbouw... omdat dat het, het etiket is wat de Colombiaanse overheid erop okay. plakt. Uh, als Hoe noem jij je, het? Um, kleinschalige mijnbouw. Yeah. Op dit moment wellicht ga ik het gewoon mijnbouw noemen. Ik moet mijn uh, dissertatie <laughs> nog schrijven. Um, maar ja, dat is inderdaad het beeld dat vaak geschept wordt... zowel door Colum Colombiaanse media en politici. Um, uh, ontbossing, sedimentatie... Um, Kwik, uh, er wordt veel kwik gebruikt in het klassificeren van het goud. Ja. Uh, dat zorgt voor vergiftiging van vissen. Van, en dat is allemaal waar ook. Ja. Uh, maar er is meer dan dat. Um, en wat is dat meer? Um, nou ja, wat ik vooral heb ervaren... voordat ik naar Colombia ging eigenlijk... had ik ook dit idee... want uh, naast zeg maar de milieueffecten zijn er ook negatieve sociale effecten. Dat moet ook worden gezegd. Uh, het leidt tot grotere aanwezigheid van uh, gewapende actoren, mm -hmm. de prostitutie. Mm -hmm. uh, maar dat zijn niet de verhalen die je vaak hoort als je ja, in uh, mijnwerkersdorpen bent. Wat, wat voor verhaal hoor je daar dan? Uh, nou ja, kijk, het is een hele arme regio en um, de inkomsten van mijnbouw leiden er ook toe dat bijvoorbeeld veel ouders hun kinderen hebben kunnen laten studeren. Um, um, het zorgt voor werkgelegenheid uh, in, en met name in dorpen die ver van de regionale hoofdstad Kipdo zijn gevestigd, um, heb je ook heel veel, nou ja, de, je hebt daar dorpsraden. ja. Yeah en die nemen als het ware de taken van de staat over. Dus die gebruiken het geld wat gewonnen wordt uit een illegale economie, mijnbouw... Ja. om bijvoorbeeld bestrating aan te leggen, huizen te verbeteren. Ja. Um, maar, vroeger, ja. vroeger had je bijvoorbeeld daken van palmbladeren in bepaalde dorpen. Tegenwoordig is dat zink. Ja. Vroeger deden mensen een behoefte in de rivier tegenwoordig is er sanitair in een aantal dorpen. Ja, maar goed, nu was in, in dit gebied begreep ik, uh, was vooral uh, de, de VARC uh, actief. Hè? De, de guerrilla beweging met wie nu een vredesakkoord is, is gesloten. <coughs> die zijn dus nu weg, want dat vredesakkoord is gesloten. Je beschrijft dat de ja. staat eigenlijk op enorme afstand zit. Wie heeft het daar dan voor te zeggen? Wie bepaalt wie er in die, in, die, uh, in die raden komen? Het verschilt een beetje per regio. En Chocot, niet alleen de FARC. Vark... Uh, was altijd actief. Je hebt ook de ELN, een andere guerrillagroep ja, die, die van de nog steeds van actief Dirk is. He? Uh, ja. um, um, je hebt paramilitairen in de gebieden waar de FARC actief is geweest. Ik heb zelf in één regio daar onderzoek gedaan. Um, het is eigenlijk een soort van vacuüm nu. Uh, Mijn werkers, de FARC bood eigenlijk een soort van bescherming tegen bandieten. Ja. Er zijn veel bandieten ook. En in nou ja, eigenlijk twee regio's waar ik onderzoek heb gedaan, zijn er nu best wel veel overvallen. Um, en ja, wie heeft het voor het zeggen? Het is een soort van strijd om autoriteit. Maar, uh, gemeenstok... En tussen wie en wie gaat, gaat die strijd dan? Ik bedoel, wie probeert er in zo'n uh, zo uh, dorpsraad te komen? Hoe wordt die samengesteld? Hoe gaat dat dan? Als, ja, je, als je die een beetje als, als de positieve actor ziet. Hè? Als degene ja. die de straat aanlegt enzovoort. Uh, de dorpsraad het gaat dan om Afro-Colombianen aan de Pacifische kust... waar ook Tjeconer valt in Colombia, hebben collectieve landrechten. En zij mogen dus zelf hun dorpsraad kiezen. Het gaat natuurlijk niet altijd goed. Er wordt wel eens geld weggesjoemeld. Maar ook heel veel dingen gaan wel heel goed. Um, en ik was verbaasd gewoon van... Nou ja, de, de, de facetten die ik net omnoemde. Er wordt heel veel goeds gedaan ook met het geld uit uh, ille nou ja, illegale mijnbouw. Illegale ja, ja, ja. Dat, dat, er zijn dat veel... wordt nog wat, dat schrijven van ja, dat <laughs> ik hoor het wel, Zeker, ja. maar er zijn veel negatieve facetten. Ik, ik pleit ook niet dat dit het economisch model is voor Choco. Maar mm -hmm. het is meer dan dat. En in mijn thesis wil ik ook die andere kant laten zien... Ja. Maar... Um, dat rug... dat ook het geluid is wat je daar vooral hoort. Ja, ja precies. Dus als je in een, in een willekeurig dorp daar... Uh, ja, misschien stel ik het met te, te, uh, te Nederlands voor. hoor. Maar je gaat in een willekeurig dorp in het café zitten. Uh, en je vraagt aan de mensen die daar in het café hun biertje zitten te drinken. Zijn jullie voor of tegen de uh, uh, kleinschalige mijnbouw? Wat zegt de meerderheid dan? De meerderheid die is uh, voor. En dat is ook het interessante. Veel nationale media schrijven over bijvoorbeeld dat... Die gemeenschappen, vaak komen die gemechaniseerde mijnwerkers... dat zijn graafmachines uh -huh. uh, en grote draga's. Dat zijn floten die de rivierbedding leegzuigen. Die komen uh -huh. vaak van buiten. Uh, die, in nationale media worden die gemeenschappen vaak omschreven... als de slachtoffers van hen en slachtoffers van een afwezige, afwezige staat. Uh -huh. Als je daar bent, hoor je niet dat men klaagt over dat de staat afwezig is... in het bestrijden van die mijnbouw. Meer eerder dat die staat hun hun economische bronnen eigenlijk aan het afpakken is en te aanwezig is. Maar hebben ze is. dan geen last van die, die grote uh, uh, criminele organisaties... die van buiten komen en die met die draglines en Z met die grote schepen... Op, op die rivieren proberen zoveel mogelijk goud uh, naar nou, binnen te halen? Die criminele organisaties zijn niet zozeer de eigenaren vaak van uh, de maar Dat is ook vaak wat uh, ja, gemixt wordt in het discours. Vaak... Betalen of zijn mijn werkers verplicht uh, om een, een belasting te betalen? Maar dat is eigenlijk een verplichte belasting. En ja, daar hebben gemeenschappen last van zeker. Alleen het verschilt ook heel erg weer per regio. En in hoeverre uh, de, op dit moment dan de ELN of, uh, of een paramilitaire groep ja. daar actief is. De, de, de, de regering van Colombia is. Ik, ik wil ook niet met deze dat. Uh, wegdoen hoor, maar nee. het is meer dan dat. Ja, Nee, dat, dat heb je heel duidelijk gemaakt. En dat is ja. hartstikke interessant. De regering van Colombia is bezig met een offensief. Althans, ja. dat, dat, dat zeggen ze. En die, die, die bombarderen dan bijvoorbeeld die draglines... of die, die schepen ja. op de rivier. Um, is, dat, is dat een juiste aanpak? Wat zouden ze, en als dat het niet is, wat zouden ze wel moeten doen? Um, nou, ja... Het, wat, wat, wat er vooral mist is een, een manier om de mijnbouw in Colombia te formaliseren. Ze hebben een, een, een mijnwet die vooral op de hand is van grote multinationals. Het is ontzettend moeilijk om je te formaliseren in Choco. En in Colombia sowieso. Het gros van de mijnbouw is illegaal informeel. Um, en kijk, dat is natuurlijk ook moeilijk voor een overheid. Dat kost heel veel geld. Hmm. En, en een ander... Uh, wat de Colombiaanse overheid altijd roept, ja kijk, we zijn dit nu aan het weghalen en dan uh, zullen er um, uh, uh, landbouwalternatieven willen we, willen we implementeren. Maar dat is ook wel heel veel geld en ik betwijfel of de Colombiaanse overheid zoveel geld heeft. Precies, dus dat zouden ze eigenlijk moeten doen, maar dat zie je, ja, zie je Maar niet Choco geleerd. is altijd al vergeten geweest en, en ja, dat, dat is eigenlijk het grote probleem, okay. dat er gewoon nooit economische aandacht voor is geweest, behalve dan het wegtrekken van, van hulpbronnen. Dank je zeer, ja, antropoloog Jesse Jongman. En heel veel succes met het schrijven van je proefschrift en uh, straks ook met uh, de promotie. Ja, dat duurt nog even maar. Hartelijk uh, <laughs> dank. <laughs> Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Morgen maken we plaats voor sport, maar de Bureau Buitenland Nachtexpress is er wel. Die komt morgen tussen 2 en 4 aan in Warschau. Met de Pools-Nederlandse kunstenaar Marek van der Watering. Gepresenteerd door Abdou Bouzerda. Zometeen kunststof, Jelly Brouwer interviewt schrijver Nina Polak. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NTO Radio 1.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 De Verenigde Naties willen een gevechtspauze van een maand om mensen in Syrië te kunnen helpen. Aanleiding zijn nieuwe luchtaanvallen op opstandelingen waarbij tientallen mensen zijn gedood. De aanvallen bij Damascus zouden worden uitgevoerd door Russische en Syrische vliegtuigen. In de oost taiwanese stad Hualin is een hotel ingestort na een zware aardbeving. Het is nog onbekend of daarbij slachtoffers zijn gevallen. De aardbeving had een kracht van 6,4%. Een minister van Financiën, Hoekstra, wil vandaag nog een toelichting... Op ABN AMRO, van ABN AMRO op het plotselinge vertrek van de president-commissaris. Olga Zoutendijk moet weg vanwege haar manier van leiding geven. De Nederlandse staat heeft een meerderheid van de aandelen ABN AMRO in bezit... en is daarom nog nauw betrokken bij de bank. Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland.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 Onze gasten is redacteur Cultuur van de Correspondent. En debuteerde vier jaar geleden met de al roman... We zullen niet de pletter slaan. En nu komt ze met gebrek is een groot woord. Waarin ze haar heldin licht voetig laat laveren... tussen vrijheid en verbondenheid. Kan een balling ooit nog thuis zijn? Hier is Nina Polak... Uw presentator is Jenny Brouwer. Nina, in de categorie eigenaardigheden, je houdt van ingeblikt voedsel. Ja... Hè, hoe weet je dat? Ja, ik vind het heel raar. Wow. Iemand die van ingeblikt voedsel houdt. Dat is echt bizar. Van wie heb je dat? dat Jammer is, ja, het is, homers. Dat is wel heel erg waar, ja. Collega en goede vriend van je. Oh, ja. Nou, goede vrienden weten dan dat soort dingen van elkaar. Ja, maar Jelmer houdt ook van ingeblikt voedsel. Oh, want jullie een... houden beide van ingeblikt ja. voedsel. Ja, we zijn een keer samen een week in Porto geweest... en toen hebben we heel veel ingeblikte vis gegeten. Dat is wel... Het staat ook in het boek trouwens. Ja, dus de er komt een blikzardientjes in voor. Van, van blikzardieners. Ik wilde het en, nog opzoeken, maar ik kon het zo snel niet vinden. Ja, ik vind dat toch wel een van de grote tractaties van het leven. Bliksardines op brood. Gewoon Goed, omdat brood, het heel erg lekker dus. en, en ja, goeie, is. Ja, ik vind het gewoon echt erg... heel erg lekker. En heb je favorieten ook dan? Um, Want er zijn in een supermarkt staan wel twintig ingeblikt. Nou, in Portugal liep ik langs laas, laas, laatst langs een, uh, een sardinebar. Dus een blik-sardinebar. Want de mensen houden daar allemaal heel erg van sardines. En daar uh, heb ik toch wel mijn favorieten gegeten, ja. Ja, die waren heel lekker. Wel portugezen? Portugezen ja, die hier best verkrijgbaar nemen. zijn. Vast wel, vast hm. wel ergens voor veel geld. Hij vertelde ons ook, het is een enorme goede bron, die Jelmer Holmers... ook werkzaam bij de correspondenten. Mommers. Oh, Mommers. Ja, ja natuurlijk. meneer Mommers. Mommers. Ja. Uh, dat je uh, ook heel diep gaat zuchten en dan niet van genot... maar van ergernis van mensen die zichzelf een regime opleggen. Oh ja... Ja, dat, uh, dat is wel zo. En aan welk regime moeten we dan denken? Uh, Waar erger jij je aan? Om zeven uur opstaan om te gaan hardlopen. Iedere dag? Uh, ja. Een paar keer in de week? Uh, streng dieeten. Uh, misschien ook wel yoga te vaak. Wat is te um, vaak in de beleving? Je ja, begint ja, is, nu al voorzichtiger. Ik kom nu al meteen over als een, als een enorm kritische, en Heel oordelend strenger. Ja, het is ook best wel streng. Nee, ik kan wel, uh, kan wel ook uh, uh, inderdaad geërgerd raken van hm. mensen in mensen regimes. Maar wat ergert je dan precies? Is het de, de, de gedisciplineerdheid van die mensen die bij jou helemaal ontbreekt? Nou of? nee, het is denk ik eerder het narcisme... dat je, dat je denkt dat je jezelf zo... Um, ja, de, de, de, gewoon de, de, de ideologie van die zelfverbetering die daar aan te grondslag ligt. En dat je maar de hele tijd alles van jezelf moet verbeteren en moet optimaliseren, dat vind ik buitengewoon ongezellig. Zelfbehoud is het toch ook? Ja, natuurlijk. Ja, ja en structuur ah, ja. voor heel veel mensen ook. En, ja. en, en een manier om. Je ziet gezond... nu heel veel mensen tegen. Ja, zeker. He? Ja. Nee, maar ik, ik, ik, kan me ook, ik snap het ook wel, maar. Uh, um, ik vind het meer ergelijk dan, uh, dan begrijpelijk. En je ja. bent er zelf ook totaal niet mee behept. Je mm. legt jezelf helemaal geen regime op. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Anders zou ik het misschien, als ik nou helemaal er vreemd van was, dan zou ik het misschien wat minder ernstig vinden. Maar ik. Dan ja, nee. boek je waarschijnlijk ook niet. Precies, ik ken ook wel perioden van, uh, uh, van, van, van grote discipline en uh, rigiditeit. En welke periodes zijn dat doen? Nou, er zijn bepaalde periodes bij het schrijven van het boek... dat ik wel bijvoorbeeld eigenlijk in het regime zit... van el ochtends elke dag van negen tot één schrijven. Ja. En ik, ik geloof ook niet dat ik me dan, mezelf dan het leukst vind. Eigenlijk. Dan vind je jezelf ergerniswekkend. Ja, Waarom zeker, dan? Want het uh, is toch alleen maar heel slim en, en verstandig... om een aantal uren per dag in te plannen... om mm. dan dat werk te verrichten. Is ook, is ook. Ja, waarom vind ik dat. Ik denk dat ik die starheid moeilijk vind. Dat ik, dan, uh, dat ik mezelf en de mensen om mij liever wat losser en minder, en minder star zie. Het zijn ook onderwerpen waar je in zekere zin over schrijft hè, mm -hmm. voor de correspondent. Ja. Uh, nou ja, de avondbrandkorst, je Zeg ik dat goed? En de Sylvia Wittemannen hebben het over de Netflix-series waar ze helemaal dol op zijn, of de uh, uh, yoga, of uh, de Scandinavische spulletjes. Maar jij verweert je daar eigenlijk heel erg tegen? Nou, valt eigenlijk wel mee hoor. Want, die, want ik bedoel, en Avond Kerstius en Sylvia Wittemann... zijn ook kritische schrijvers. Mm -hmm. eigenlijk. Die, die, die ja, misschien had ik ook... hun er niet bij moeten. Nee, doen maar nee, dat nee, is een okay, beetje omstandig. Maar de, de hele Linda maar, staat er vol mee, ja. en, en, en de Volkskrant ook zelfs. Um, en maar ik, ik schrijf kritische stukken over die moderne uh, uh, levensdingen. Of de dingen die heel erg horen bij nu. Ja. Bij een bepaalde groep van nu ook. Dus ja, omschrijf vaak... die groepers. Ja, dat is toch wel uh, um, hoogopgeleide steed, grootstedelingen vooral. En dat Laten zeg ik zeggen... er ook altijd bij. Want ik, ik spreek dan wel over wij die die dingen doen. Maar dan moet het natuurlijk wel duidelijk zijn... dat dat natuurlijk ook een beperkte groep is... Uh, ja, laten we zeggen. Nou, de abonnees van de correspondent. De lezers van de Groene Amsterdammer. ik denk ja. het, ja. ja. Ik denk het, hoewel die ook vaak als eerste klaarstaan om te zeggen... dat, zij, dat, zijn, dat is niet iedereen en let daarop. Heel ingewikkeld publiek ja. waar jij voor schrijft. ingewikkeld publiek. Ja. Maar ik wil ze dus ook niet afbranden met hun gewoontes. En ik hoef niet per se de marxistische analyses te schrijven... en, uh, en te schrijven waarom het allemaal kapitalistische ellende is en verdorven... Ik wil liever doordringen tot wat we er nou zo prettig gaan vinden. En wat wil je dan precies? Want wat wil je uh, ze laten zien? Bijvoorbeeld, je had een groot stuk over Airbnb ook uh, ja. geschreven. Hè? Ja. En Netflix kwam daar ook uh, bij kijken. Wat ja, dat is wel een goede vraag. Dat vraag ze bij de correspondent ook altijd. Wat is je punt? Dat is, ik ben er helemaal niet goed in. Dat is ook de reden dat ik graag fictie schrijf. Omdat ik liever een beetje ronddobber in de, in de nuance. Maar je doet het allebei, Nina Polak. Ja, ik doe het misschien wel allebei. Maar soms Met overtuiging, lukt het me, toch? Ja, soms lukt het me wel om een punt te maken. Maar bij Airbnb wilde ik bijvoorbeeld beschrijven... hoe dat platform eigenlijk een nieuw soort reiziger creëert. En dan eigenlijk een, de toerist die geen toerist wil zijn. Dus die, dat Airbnb helpt je om... Uh, om een, de, de stad zo authentiek mogelijk te beleven. Uh, Met die blik ook? Ja, oh ja die, die blik de ja, mensen die thuis niet, niet zien. Maar ik, iedereen kan zich er nu wat bij voorstellen. Ja, oh, de stad, stad beetje... zo authentiek mogelijk beleven... Ja. door naar dat lokaal. Door, door, door een toerist te zijn. Dus dat is eigenlijk heel tegenstrijdig natuurlijk. Uh, maar dat vind ik ook weer grappig. En daar wil ik in zo'n stuk... Die tegenstrijdigheden wil, wil ik op de spits drijven. En uh, daar een heel fijn leesbaar stuk van maken, ja. wat mensen gewoon lezen. En niet per se om daarmee dan te schermen met de, de bullet points... die ik daarin uh, lever, maar om het fijn te lezen... en over zichzelf en de wereld na te denken. Ja. ja. En in zekere zin doe je dat natuurlijk ook wel uh, in je fictie. Hè? In deze roman speel je ook met dat milieu... van de hoogopgeleide uh, personen uit Amsterdam-Zuid. Ja, ja, en ik zet er wel iemand in die, er, die daar dus niet vandaan komt. Nee, die daar naar kijkt. Ja, die daar naar kijkt. Met, met een mengeling van ergernis, maar dat toch ook wel bij hoort. Ja, en verlangen ook wel. Ik denk ook heel veel verlangen. Ja. De perfecte buitenstaanderpositie. Hm. Uh, dacht ik, om, om daar een leuk en. Uh, uh, Diepzinnig beeld van te geven. Ja, een leuk en diepzinnig beeld. Ja. ja voor alle duidelijkheid. Ja, ja dan niet alleen leuk natuurlijk, maar ook. Uh... Ook diepzinnig. Ja, <laughs> precies. Nou, dan gaan we het zo over hem. Over uh, Jeroen Man. Die uh, is verschenen inmiddels. En uh, de tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment uh, beschreven kan worden. Luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Heel graag zelfs oh, via oh. Het Twitter: hashtag kunststof of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En we zijn trouwens ook te beluisteren via de podcast. Nina Polak is uh, journalist en schrijver. Je zei net al toen Joost Prinsen het aankondigde. Oh, gelukkig zegt hij je. Of nee, uh, uh, nou ja, uh, Dat je het prettig vond om als journalist uh, aangekondigd uh, te worden. En als schrijver. Ik zei dat en niet ik als dat ook schrijfster. Ook, ja, ja. ja dat, uh... Waarom? <lacht> Laten we daar eens mee beginnen. Uh, nou ja, het is een beetje een gevoelskwestie. En ik geloof dat meer mensen dat hebben, dat het toch raar is om daar de om een onderscheid erin te maken uh, maar uh, er zit verder niet een hele politieke gedachte achter. Nee, ik je denk houdt van gewoon ik, van een neutrale ik, term. Ja, ik hou gewoon van een neutrale term. Ja, Dus ja, ja. journalist ah, en schrijver. Ja, dat is... 31 jaar, je studeerde aan de UvA... en aan de New York School University in New York. Mm -hmm. uh, redacteur bij de Correspondent, Redacteur Cultuur. En uh, je schrijft dus ook voor de Groene Amsterdammer. Uh, schreef. Schreef, ja, ja, dat is inmiddels voorbij. Drie jaar geleden, want het zou ook een beetje te veel zijn... drie jaar geleden kwam je Nederlandse literatuur... Binnen Binnengedenderd zouden we toch wel kunnen zeggen. Met een roman die al ontbubeld werd. We zullen niet de platters slaan. En de eerste kritieken voor je tweede roman. Uh, zijn wederom uh, nou, behoorlijk juichend, hè? Ja. Heel juichend zelfs. Ja, zou juichender. We wel echt wel nog beter dan we eerder hadden. Dat werd eerste. echt wel heel wisselend ontvangen. Dit, is wel, uh, dit vinden mensen wel echt mooi. Gebrek is een groot woord. Waar leg je zelf de klemtoon trouwens? Ah, oh, goede vraag. Gebrek is een groot woord. Gebrek is een groot woord. Ja, Niet, op, op, nergens dus. Nee, gebrek nee. is een groot woord. Uh, je hoofdpersoon heet uh, Skip, of eigenlijk uh, Nienke Nauta. Mm -hmm. Goeie naam. Uh, een mooi uitgangspunt, want ze is al zeven jaar op zee, deze jonge vrouw. Omdat ze voor de rijken der aarde jachten naar de plaats van bestemming uh, vaart. Mm -hmm. Ken je iemand die zo'n klus klaart? ja. Ik ken iemand, maar da, daar kwam ik pas achter dat hij dat deed toen het boek al half geschreven oh, ja? was. Ja. Um, maar ze zijn er heel veel. Mensen die uh, ja, dat is crew. En die, die kun je inhuren. En uh, dat is een hele, hele uh, wereld op internet van mensen die op fora zitten en zoeken naar bemanningsklusjes in allerlei hoedanigheden. Uh, ja, en die gaan de hele wereld over op schepen van anderen. En was het een leuk iemand? deze persoon ja. ja dat is een heel leuk iemand dat is een zeiler uh, het is uh, de, de neef van mijn vriendin um, maar ik heb hem daar verder dus eigenlijk ook niet meer over gesproken want ik had dat hele boek Je al geschreven, boek Dus al. ik dacht ik ga nu niet straks straks zegt hij hebt het helemaal mis het. en dan nee ik heb het wel ik heb het ik heb dat echt online geresearched hoe dat, hoe dat zit die wereld en het is behoorlijk fascinerend en zou het iets voor jou zijn ja zeker hoewel ik echt lang zeilen ik, ik hou van zeilen en ik hou van de zee, maar die echt die dagen uh, op die, die zee... E ik weet niet of ik dat altijd even leuk zou vinden. Ja, het duurt heel lang, hè? Ja. Toch? Het is, duurt lang en het is uh, vaak koud en nat en uh, heel oncomfortabel. Ja, dus niks, uh, niet helemaal iets nee, voor jou? Nee, nee. Hoe kreeg ze gestalte, deze vrouw, deze skip? Um, nou, er waren een paar, paar beginpunten eigenlijk. en Het begint bij mij... Altijd, zeg ik. Maar dat was ook zo bij mijn eerste boek. En misschien kan ik me voorstellen dat het de volgende keer weer zo gaat. Als ik begin met schrijven, niet zozeer met een plot of een verhaal... maar meer met een constellatie van mensen... en een bepaalde verhouding tussen die mensen. Dus in mijn eerste boek was het een man tussen alleen maar vrouwen. En dat was echt het startpunt. En nu liep ik al langer rond met het idee om iets te schrijven over... Iemand die de gast is, een kind aan huis situatie. Dus iemand die uh, um, eigenlijk bij een gezin is waar die niet helemaal bij hoort. Maar daar wel echt woont. Ja, ja. een buitenstaander die in een gezin... Ja, wat toch een heel belangrijke constellatie is... Ja. waar je eigenlijk niet tussenkomt, Maar het lukt haar wel, deze skip. Ja, het lukt haar, maar het lukt er toch ook helemaal niet. En ze voelt zich toch ook nog altijd een buitenstaander. En dat was een gegeven waarvan ik dacht... Daar wil ik iets mee. Ja, want het klopt ook eigenlijk helemaal niet, Skip, tussen die mensen. Nee, het klopt niet en het klopt wel. Want het, het, ze projecteert natuurlijk heel erg haar verlangens op die mensen. Mm -hmm. en ze vindt die mensen ook leuk en die mensen zorgen ook goed voor haar. Maar ze is natuurlijk een buitenbeentje. Ja, het is de familie blijft. Zeno. Mm -hmm. Even, want Skip, oh ja, die is dus aan het varen. Of heeft net gevaren. Mm -hmm. Daar begint de roman mee. Die zeven jaar zijn eigenlijk achter de rug. En in Kan, in de haven van Kan, wordt ze opeens geconfronteerd met haar verleden. Namelijk met die familie Zeno. Ja. Met een ontzettende slimme puberzoon. Uh, intrigerende figuur. Judah heet mm hij. -hmm. En uh, ze wil ze eigenlijk niet zien. Maar loopt ze dan toch tegen het lijf. En laat zich overhalen om weer een tijd bij hun te gaan wonen en het wordt eigenlijk niet helemaal duidelijk uh, wat de relatie is geweest. Ja, dat ze een tijd bij hun heeft gewoond in het verleden omdat een moeder door wie ze in een eentje was opgevoed mm -hmm. is gestorven en toen heeft dat gezin zich over haar ontfermd. Ja, dat ja, is een je vertelt kort... het heel kundig. Oh, nou, ja, fijn, dat is uh, dat, dat is dat is precies hoe het gaat. Ja. Yeah. Um, Amsterdam-Zuid milieu. Mm. Uh, Skip mag in het tuinhuis wonen... maar Skip zelf komt uit Slotermeer. Ja. Zo'n buitenwijk. Ja. Uh, van Ze Amsterdam. woont aan de Slotenplas? Aan de Slotemplas, ja. dat is het, ja. In, in, en is opgegroeid in een totaal ander milieu. Ja. En ik schat zomaar in... Je bent de dochter van een kunstenaar en een uh, psychiater. Dat het milieu uit Amsterdam-Zuid, dat de, de, jou dat iets vertrouwder is dan het milieu aan de Slotenplas. Ja, hoewel mijn moeder is echt een Brabander. Oh. Dus die is, dat is echt niet. En mijn vader, die, die, is inderdaad, die komt wel uit Zuid, maar ik heb daar zelf nooit gewoond in die hoedanigheid. Van, ik ben in Haarlem opgegroeid en dat lijkt er misschien een ja, beetje op, dat maar lijkt het, is, wel een beetje op. het is toch nog wel iets anders. Um, dus dat, daar, daar is toch ook wel veel van uh, uit mijn duim gezogen. Maar uh, ja, het is wel een wereld die ik ken. Van, van vrij dichtbij. Ja. ja, want het gaat me dan vooral om, dat ik, of dat vind ik spannend... dat je die twee milieus, die toch echt heel verschillend zijn... bij elkaar laat komen. Ja, ja en het is impliciet denk ik ook een groot thema in het boek, Klasse. Mm -hmm. Het, het, ja, het heel boek groot. gaat niet, ik, bedoel, ik probeer dingen niet... Uh, er altijd dik bovenop te leggen. Uh, want ik wil het altijd het liefst hebben over... kleine verschillen tussen mensen en kleine pijntjes. Dingen die, die als het ware als een steentje in je schoen gaan zitten... En, en eigenlijk heel je leven bepalen. En hier is het, um, het klassenverschil groot. Maar ook Skip komt ook wel van een, van een opgeleide... en tamelijk intellectuele moeder vandaan. Dus het is meer een... Uh, het gaat bijvoorbeeld meer over geld. Ja, vooral over geld. Want ja. ze is ook ontzettend slim. En ja, ze is, inderdaad ze is ook. slim en uh, uh, uh, ingelicht. Waarom, zijn het juiste, waarom is het juist dat steentje in de schoen, het kleine wat, wat jou uh, aanzet tot, tot het schrijven? Waarom vind je juist dat interessant? Ja, dat is een goede vraag. Waarom ik het interessant vind? Nou, het, is, het was wel bij mijn vorige boek dat, ik, dat daar wel vaak de de kritiek opkwam dat mensen niet begrepen... waar het nou precies helemaal, wat nou het probleem was. En ik, en ik... Zoals ze bij de correspondent vaak ook niet weten. Ja, wat het precies. Probleem is. Ja, Jij ziet iets, maar de ja, rest ziet het, het niet. Het is misschien een kwestie van... misschien een beetje te fijn besnaard zijn of zo. Maar uh, ik vond het in mijn eerste boek bijvoorbeeld heel interessant... om de rol te onderzoeken van een moeder die geen biologische moeder is. En gewoon... De kleine, maar grote pijn die daarmee mm -hmm. gepaard gaat. Dat, dat, dat, als het gaat over je dagelijks leven. En uh, wat daarin net niet is zoals je het wil. Of wat net hoe je net verschilt van mensen. En wat voor grote verschillen dat maakt. Hoe op, op de basisschool je er buiten kan staan. Dus je gewoon net de verkeerde schoenen hebt. Ja. En de, het verdriet wat, wat daarin kan zitten. Ik, dat vind ik mooi. En dat is niet zozeer het, niet zozeer het kleine, denk ik. Ik denk dat dat best wel belangrijke dingen zijn. Die heel klein kunnen beginnen met die schoenen... maar ja, uiteindelijk precies. te maken hebben met iets veel groter. Ja. Hm. Een, een trauma zit in een klein hoekje. Ja. <laughs> <laughs> Zei jouw vader de psychiater ook al? Nou, nee, mijn vader die zegt nooit zoveel, hoor. Tegen mij. Die is, uh, die is vooral de psychiater van andere mensen. Ja, ja, en niet die van jou? Nee. Praat je veel met hem over je werk? Over uh... Uh, je boeken? Nou, hij heeft over mijn eerste boek wel eens gezegd dat hij, uh, dat hij het erg mooi vond, maar dat hij niet helemaal begreep waarom ik het geschreven heb. En dat is iets wat me heel lang is bijgebleven, omdat ik in de eerste plaats dacht van ja, wat zeg je nou weer? En later is die vraag, ben ik, ben ik ook wel gaan proberen om te beantwoorden. Want hij had daar geen antwoord op. Nee, ik denk niet dat ik denk dat ik het, dat het impliciet was dat je uh -huh. schrijft of kunst maakt of dingen maakt. Uh, en dat je daar wel een gevoel over hebt van waarom je dat doet. En een heel sterk gevoel ook. Maar als je jong, jonge kunstenaar bent en een jonge maker, dat je misschien nog niet zo heel, uh, heel uitgesproken bent over wat dat dan precies is. Ja. En ik moest. Uh, ik gaf les in Nijmegen afgelopen jaar aan studenten Creative Writing jonge schrijvers ja jonge schrijvers, aspirantschrijvers en ik werd gevraagd om een openingslezing te houden en toen ben ik eigenlijk aan de slag gaan met die vraag die mijn vader me schreef of, of ik, waarom heb je dit boek eigenlijk geschreven en ik wat toch een heel interessante vraag ja, is. Ja, interessante vraag. Ik, ik heb het in de, eerste, in de eerste plaats opgevat als een botte opmerking. Maar later dacht ik, nee, het is wat nou is als ik het gewoon echt als een oprechte vraag mm -hmm. opvat? En um, een vraag van iemand die het gewoon niet zo vanzelfsprekend vindt als ik... dat je fictie schrijft, dat je mensen gaat bedenken. En dat je uh, van je eigen ervaringen een soort heel raar vervormd uh, bouwsel maakt... En um, ja, wat kwam daaruit? Ik denk eigenlijk heel kort gezegd... dat het voor mij de ultieme manier is om, om met die nuances om te gaan. Waar ik soms in verstrikt raak als ik een, stuk moet, als ik een journalistiek stuk moet schrijven... daar kan ik in fictie... kan ik, ze, uh, kan ik erin leven, in tegenstrijdigheden... en in dingen die niet kloppen... en, en dingen die elkaar tegenspreken... interne tegenstrijdigheden van mensen... Dat is nou juist wat het zo prettig maakt. Ja, dat vervormde bouwsel, zoals precies, je het zelf ja. net uh, omschreef. Misschien kun je even een, een fragment voorlezen uit het boek. Uh, ik had het net al even over Juda... de mm -hmm. ontzettend slimme puberzoon van de familie uh, Zeno. Zijn moeder is trouwens actrice, zijn vader is uh, architect. Nou, dan is het plaatje compleet. Je bent nu aan het zoeken, he? het staat op pagina 170. Oh ja. En uh, op een gegeven moment is Juda uh, ziek, nou ja, griepje. En um, ja, Skip verzorgt hem, mm -hmm. heeft Marcia gevraagd. Kun jij een oogje houden op, uh, op Juda? Ja, Skip en Juda kunnen het goed met elkaar vinden. Haar uh, affectie ligt eigenlijk vooral bij Juda. Dus ze zit naast zijn bed. Als ik opsta om weer te gaan, vraagt hij Juda piepend of ik nog even wil blijven. Mijn weerzin tegen overdag gesloten gordijnen bedwing ik. Ik pak een stoel om naast het bed te zetten. Judah dommelt. Bij het schaarse licht blader ik door een boekje... dat naast een uitgebreid assortiment aan voedingssupplementen... op zijn nachtkastje ligt. The Art of Stillness. Adventures in Going Nowhere. Judah is aan zijn zelfstudie begonnen, blijkbaar. Aan tafel, een paar dagen geleden... kondigde hij aan dat hij misschien wel niet van plan is om te gaan studeren... Het concept universiteit is achterhaald, volgens hem. Alles is tegenwoordig voorhanden voor grondige en toegepaste autodidactiek. Ik weet toch zelf al wat ik interessant en belangrijk vind... hoor ik hem nog zeggen tegen Nico, zijn vader... die onverstoorbaar op zijn rode rijst koudt. Daar had Juda geen vastgeroeste autoriteit voor nodig. Alle belangrijke basiscursussen van universiteiten... over de hele wereld staan gewoon online. Waarom zou iedereen niet zelf zijn lesprogramma samenstellen omdat niet iedereen zo gespierd brein heeft als jij, Peer... zei Masha, zijn moeder, ligt paniekerig. Maar je komt alsnog nergens zonder dat papiertje. Skip heeft toch ook nooit de studie afgemaakt, bracht Judah er tegenin. En zij doet nu toch ook precies wat ze wil. En daarop hadden wij, de volwassenen, geen antwoord. Masha en Nico staarden gezeneerd naar hun bord. En ik fijnste onverschilligheid. Ik had Judah kunnen vertellen dat ik ooit ook wel een eigen tuinhuis had willen hebben en dat een papiertje daarbij geholpen had. Maar ik wist dat hij zijn voorrecht liet gelden om zogenaamd niets om materie te geven. Rijke kinderen die zeggen, het is maar spul, het is maar geld. Vroeger maakten ze me link, nu had ik me kalm. In Judas redenering kan ik me overigens wel vinden. In mijn tijd leerde ze op school hoe de wereld eruit zag. En tegenwoordig leer je zelf hoe de wereld ontwerpt. Als ik kon kiezen, dan had ik het wel geweten. Ja, die laatste zin dat vind ik een mooie. Lees hem nog één keer als je wil. In mijn tijd leerden ze je op school hoe de wereld eruit zag. Tegenwoordig leer je jezelf hoe je de wereld ontwerpt. Als ik ja. kon kiezen had ik het wel geweten. Ja. Dat is inderdaad een, een ontwikkeling, ja. zouden we kunnen zeggen. Ja, het is misschien een beetje gechargeerd. Want mensen gaan natuurlijk nog steeds naar school. Maar het is wel. Ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe dat. Echt oprecht benieuwd hoe dat is om nu 15 te zijn en gewoon alles jezelf te kunnen leren. Je eigen wereld te ontwerpen. Ja. ja. Dat doe ik ook. De, nou ja, je zegt zelf al: het is gechargeerd, maar het, het is inderdaad een ontwikkeling die natuurlijk enorm gaande is. Uh, vind je daar iets van? Is het uh, nou ja, eigenlijk wel. Tenminste, als ik ervan uitga dat jij vindt wat Skip vindt. Ja, ik vind het heel. Heel aantrekkelijk idee. En tegelijkertijd kan ik ook nostalgisch zijn over... vroeger toen dingen gewoon centraal waren... en iedereen naar dezelfde televisie keek, dezelfde boeken las... dezelfde muziek hoorde op de radio. En dat je daar gedeeld euforisch over kan zijn. En alles is zo versnipperd. We zijn stuurloos. Nou, ik weet niet of je per persist... se... Ik denk juist dat zo iemand als Juda... daar eigenlijk best goed in kan navigeren... in die, in die zee van informatie omdat hij ja, een zelf het stevig in de Ja, omdat hij, omdat hij zelf bepaalt uh, waar, waar zijn affectie ligt uh, en zijn interesse. En dat kan natuurlijk heel goed online. Zijn, je kunt zo diep graven als je wil in allerlei verschillende holen. Maar hij heeft een enorm voordeel, wat zijn moeder ook al opmerkt... dat hij zo'n uh, gespierd brein, wat was de ja, omschrijving ook al? Ja, hij is, hij is natuurlijk uh, echt irritant, intelligent. Ja, ja. Dat klopt. Jij ook, geloof ik, hè? Um, nou, ir irritant. Nou, intelligent. Ja, wel en slim. Bij sommigen, ja. Slim, slim. denk ik, ja. Hebben ze je wel eens irritant intelligent genoemd? Nee, nee, nog niet. <lacht> nog nee, niet? Nee, maar ik ben natuurlijk, natuurlijk wel de, de bedenker van Juda. Dus ik, kan, ik, ik had ook misschien wel uh, pedant uit kunnen vallen. Maar ik geloof dat het wel meevalt. <lacht> en mee, waarom is dat bij jou niet gebeurd? Wel meevalt omdat ik onzeker ben en bescheiden en uh, uh, ja, niet, niet een luid persoon. Niet Denk een luid persoon. Dat is ook niet bescheiden om dat over jezelf te zeggen. <lacht> nou, heel luid ben je niet, maar voorlopig <lacht> zit je hier gelukkig. Het ja. klinkt behoorlijk luid en niet <lacht> Gelukkig. Polak. We spreken zo dadelijk verder over het mooie boek dat je geschreven hebt. En uh, we gaan even luisteren naar het nieuws. Van acht uur wordt gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1